Father's sending fees for my cousin.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 En, en die werd in Nimskerk. Dus daar ben ik dus, uh, die heeft mij gebeld. En die zei tegen mij, joh, we hebben een, een gaatje. Want de collega ja. ging op uh, zwangerschapverlof. En uh, ja, mijn baan, uh, ik had een baan in Den Haag die ook uh, net afliep. Dus ja, voor ja. mij was het zeker doen. Ja. En uh, na vijf maanden uh, over te nemen van een collega. En uh, toen zei mijn leidinggevende van, ho uh, oh,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 Ja, ja, het is dus wel te doen. Ja, zeker. Ja. En uh, ja, waar, waar heb je de opleiding vroeger gedaan? Ik heb uh, in Den Haag gestudeerd. Maatschappelijk werk, een korte route, drie jaar. Mm -hmm. En um, ja, het is eigenlijk, zoals ik al zei, heel iets anders dan wat ik nu doe zelf. Ja. Maar uh, ik vind het uh, ik vind leuk wat ik doe, dus... Mm.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 ja, ik, ik zit niet in een professioneel dans of zo, of dansles. Daar zat ik vroeger wel op, maar ja. Stijldansen door... of anders Nee, nee, streetdansen. Street dance. Ja, oh, streetdans? Ja, wow. streetdansen en uh, echt, uh, dat, dat was een beetje heftig.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 Um, als we een kerst uh, hadden, dan hadden we een zo'n kerstmusical en dan oh, ja. daar met dans erbij. Leuk. En uh, ik was dan uh, de assistentenleidster van de dansen. <lacht> en um, ja, zodoende is het echt helemaal gegroeid. Toen ben ik ja. ook naar dansles gegaan. En um, ja, tot nu toe. Uh,